Lots of nation now they butchered off the sacred cow They've got a lot to eat Is good news week Doctors finding many ways Of wrapping brains and metal rays To keep us from the heat To keep us from the heat To keep us from the heat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 En die is vandaag jarig. Hey! Gefeliciteerd. Dank je wel, We gaan dankjewel. niet naar je leeftijd vragen, want dat mag nee, niet bij een vrouw. Nee, nee, nee. nee dus nee. dat doen we niet. Doe, doe maar niet. Nee. Welkom luisteraars. Dit is alweer volgens mij de zevende aflevering van Goedemorgen Antwoord op woensdag. We hebben weer een heel gevarieerd programma. Het, uh, het de techniek wordt vandaag verzorgd door Pim Groof. Goedemorgen. Uh, goedemorgen Pim. Maar ja, nou, die hebben we net bezongen. Dat is uh, medepresentatrice. Uh, het thema van de muziek is dit keer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 Oh, in 1942 is hij geboren en hij is overleden. In 189, 1970. Dus dat zou betekenen. Hij zou dit jaar 80 geworden en hij zou dit jaar 80 zijn. Kun je Jimmy Hendrix voorstellen als 80-jarige? Natuurlijk. Nee, Moeilijk hè? Nee. Jawel. Ja? Of Kees Richard doet het er ook nog? Ja, ja. oké, okay, dat is waar. Als je dat een beetje zo denkt, ja, ja. ja. iets donkerder en zo. Een uh, iets ja. ander gitaarspel, maar wel dat nog zonde. Levend. ja. ja.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 Ja, dat was hij ook. En 1970, 3 september 1970, is hij overleden. Oké. Okay. Ja, ook 27 jaar. Ja. Ja, ja niet okay. helemaal. Ja, iets ouder. Ja, ja. ja dus net nee, 28. Ja, 27 plus. Dus is niemand op zijn eigen verjaardag overleden. <laughs> <Okay>. <laughs> oh, oh zielig. Ja. We gaan weer verder. Ja. ja, aan de telefoon heb ik Ineke Wassenaar, vrijwilliger uh, van het Zandvoorts Museum...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 Time, baby Love me twice today Love me two times Godspeed. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. You lost me. Lost through the week. Love me two times. I've gone away. Love me two times. I've gone away. could not speak I'm me one-time baby Yeah, my knees stuck weak Love me too tight, girl Last week all through the week Love me too tight We're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 We gaan nu weer terug naar ons thema 27. Ja, Nirvana met the man who Shull the do. Ah, Kurt Cobain. Klopt. Geweldig nummer vind ik dit ja. And years are wrong.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 ja. Hij uh, had natuurlijk ook een drugsprobleempje. Ja. Maar hij heeft, geloof ik, zelfmoord gepleegd. Dat heb ik. Ja, het zou best kunnen. Het zou, zou me ook niet verbazen. Maar goed, het past helemaal in het kader van de 27e. We zouden nu een gesprek hebben met Marcel van Kuik, maar die is druk aan het werk. Ik druk bezig, ja. Uh, ja, Jaap Koper en Ben zijn op dit moment onbereikbaar. Ja, allemaal de, de voicemail. Maar, maar de voicemail. je hebt nog. Zeg je?